Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Ja luisteraars, dit is inderdaad weer Goldse Kringen, de tweede keer dit jaar alweer. Ik kwam naar de studio onder de vrolijke klanken van onze harmonie... Dat was waarschijnlijk in verband met de inhuldiging, de, de jaarsreceptie, burgemeester Rijsdorp is vanmiddag begonnen. Uh, ook een aangenaam binnenkomen was dat de voetstapjes oplichten in een uh, patroon dat dat voorkomen onvoorspelbaar is, maar ze lichten op, ik had het nog niet eerder gezien. Het zijn wel dure voetstapjes hier binnen. Uh, wel dure voetstapjes, maar je krijgt er toch ook wat moois voor, of niet Els? Ik vind het te duur. Jij vindt het te duur? Ik vind het te duur. Er oh. zijn de meningen oververdeeld. Ja. De meningen zijn <laughs> oververdeeld. Inmiddels hebben we de stemmen gehoord van Els van Kemenade, redactrice van dit programma, en de stem van pastoor Martin van Zutphen, die onze gast is vanavond. Onze enige gast, dus we nemen uh, alle tijd om, om uh, onder andere zijn doopzeel te lichten. Misschien is dat wel uh, toepasselijk op uh, de dag die uh, in de officiële kerkelijke liturgie... Uh, de boek staat als de doop van de heer. Dan mag je toch iemands doopzeel lichten, is het niet? Ja, ja. ja de, dag van de doop van de heer is vandaag de feestdag. Feestdag, ja. ja. Zal ontbreekt ontbreekt ja. uh, Leonard Joosten. Die ja, uh, van. is vanwege familieomstandigheden verhinderd. Misschien dat hij dat toch nog later uh, in het programma aansluit. Dat moeten we afwachten. Els, wat wil jij zeggen? Ik wou dat jullie mij uitleggen, want ik weet niet wat die dag betekent. De doop van de Heer de doop, doop van, van de, Heer. de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Aha. Dat nou, is uh, een belangrijke gebeurtenis. Dat is een belangrijke, nou weet ik dat ja, ook weer. En ja. velen met mij, denk ja, ik. Dat, je, niet dat iedereen zich dat gelijk realiseert. Nee, maar, uh, nee, maar als Zo je net je na kerstmis weet, denk je niet gelijk je aan de doop vragen. van de nee. Jordaan. Dat is al vrij snel, inderdaad. Na kerstmis, uh, zondag, uh, werd het feest van drie koningen gevierd. En uh, maandag uh, daarop volgend is het in de liturgie doop van de Heer. Dus, dus uh, de borelingen is al heel snel uh, gegroeid en volwassen geworden. En dan uh, begint het harde leven. Maar het is ook geen chronologisch uh, geen kalender, hè? De, feest, de feestdagen precies. Uh, dat, uh, dat blijkt wel. Nee, dat is ook niet. Dat is, uh, maar alle feesten, kerkenfeesten, moeten binnen een jaar gepland worden. En omdat, kerst, omdat kerstmis natuurlijk 5 december wisselt. Dan in het weekend, dan midden in de week. Heb je die zondagen daarna nodig om je de moederschap van Maria op 1 januari... Ja en andere feesten eromheen. Dus Drie Koningen was vroeger inderdaad 6 januari. Zit nu op die zondag. Dus Doop van de Heer komt niet op zondag. Dus ze moeten toch allemaal ergens inplannen. dan doen ze dat gewoon op ja, deze manier. Ja, het is geconcentreerd. Uh, ja. Al die gebeurtenissen uh, moeten eigenlijk... Uh, in, een, in het bestek van een jaar samengeperst ja. worden. En soms zelfs binnen het bestek van een paar weken. Ja, ja. ja. ja. Zo, daarom Doop van de Kijk Heer. Kijk maar. Zo kort na, ja. Als de Vier Advent... wij spreken op... op op zondag, op, op zaterdag of op uh, valt, of dat weekend, vier advent. En maandag is het kerstavond, dat schuift. Dan ja. heb je vier advent en de volgende dag heb je kerst. Ja. Normaal zit er een week tussen. Dus dat, Dan is dat. advent maar drie weken eigenlijk. Ja, eigenlijk maar drie weken, ja. maar wel vier zondagen. Ja, vier zondagen, dat is altijd wel is het geval. Altijd, dat is altijd. Ja. Ja. Het lijkt wel de moderne, jachtige tijd <laughs> de bederne, ja. De moderne jachtige tijd. Ja, ook ook Alles in de kerk doorgedrongen. <laughs> ja. Overigens, uh, over de advent gesproken, pastoor. Dat was een mooi thema: bruggenbouwers. Uh, ik dacht ook, uh, ik zat er zo over te denken: bruggenbouwers. We hebben allerlei uh, nieuwe bruggenbouwers eigenlijk in Golen. U bent uh, in oktober gekomen. U bent u eigenlijk ook nog maar heel, heel kort, uh, pastoor van ja. uh, de parochie Golen. Uh, vandaag, 9 januari. Uh, heeft de burgemeester de Amsketen omhangen gekregen. Er is een nieuwe secretaris. Dit programma is nieuw. Uh, eigenlijk zijn we allemaal een soort bruggebouwers... en het is allemaal vrij, vrij nieuw. Het is ontstaan uit het idee dat ik nieuw was vanaf 1 oktober. Dus als, als bestuur ook weer een soort bruggebouwer binnen de gemeenschap. Bovendien is het kerstfeest, natuurlijk bij uitstek, het feest van de brug... ...tussen God en mens... Ja. ...in Jezus Christus. Op die manier zijn we op het idee gekomen... ...om het thema van de brug naar het licht... Ja. ...licht van kerst... ...en daarom hebben we ook andere figuren bijgehaald... ...uit het Oude Testament. Ja. bruggebouwers ...brug naar de hemel... ...Ark van Noorwee... Abraham, brug naar het onbekende, ja. die trok weg uit zijn land. Uh, je moet in beweging komen, wil je iets nieuws beginnen, niet zeggen. Uh -huh. Het zal mijn tijd wel duren, weet je wel, zo. Dan, dan gebeurt er niks. Nee. Esther, koningin Esther, die een brug sloeg tussen het Moabitisch volk, waar ze met de koning getrouwd was, en haar eigen volk. Ja. Dat dreigde uitgegroeid te worden. Ja. En Mozes, uit Egypte nee. naar het beloofde land. Dus allemaal bruggebouwers naar Toekomst naar licht en dan kerst bij mm -hmm. uitstek. Noach, Abraham, Mozes, Rut, zo drie, Esther. vier figuren, Esther. Esther. Esther. Esther. Esther, vier figuren uit het Oude Testament ja. die, die uh, vooraf gaan aan Jezus. Maar ja. die allemaal in dat licht worden gezien als bruggenbouwers. Kijk, en dan heb je Jezus de geboorte als de brug tussen God en mensen. Dan heb je daar drie koningen die een brug slaan tussen den vreemde. Want in het begin gaat het kerstverhaal over de herders en al wat in dat kleine plaatsje gebeurt. Drie vreemde, wijze, astrologen, wat er ook mag geweest zijn, die uit het vreemde komen en op die manier een brug slaan ja. naar de wereld en naar wat daar in Bethlehem gebeurt. Dus het is eigenlijk in dat licht allemaal hebben we dat proberen die thema's ja. uit te werken met ja. de liturgiegroep. Mooi, uh, dadelijk uh, komen we ongetwijfeld uh, weer, weer terug op, uh, we zijn eigenlijk al, al goed inhoudelijk bezig, maar ik heb gezegd we gaan ook uh, even dat doopzeel uh, lichten, ik weet niet of dat even is, maar uh, er is natuurlijk al het een en ander geschreven, in Blang Belang heeft dat Brok uh, uh, geschreven over uh, de achtergrond van uh, pastoor Martin van Zutphen, maar misschien is het ook uh, goed dat we het uh, uit zijn eigen mond horen en uh, vragen dan, hoe uh, zijn levensloop uh, er tot dusver heeft, heeft uitgezien. Geboren in. Sint Oederode. Sint Oederode. Op 2 november, op alle zielen. Op alle zielen, wel een prachtige dag. Ja, Was misschien wel. He? Geweest. Alle heilige leuke geweest. En zeker nu als priester, ja. als pastoor is alle zielen een gedenkdag voor alle overledenen. En dat komt natuurlijk van. Van gezellig verjaardagvieren komt er niets of nee, is... weinig terecht. Zeker nu in mijn eigen familie van nabij ook al mensen gestorven zijn. Dus dan ga je niet uh, gezellig vieren. Nou, het is eigenlijk geen gezellige dag, nee. nee. 2 november is niet uh, dat je zegt van nou, uh, dit is mijn uh, verjaardag. Maar ik was de eerste geboren bij ons thuis. Dus ze waren toch heel blij met mij. Oh, uh -huh. dat wel, ja, ja. Ik ben de oudste dus. Ik 2 was november en zoon. in Sint-Oederode. Ja. En een zoon, de oudste zoon. Ja. Uh, 59, nee, 62 jaar geleden. 64 jaar, 64 jaar geleden. Nee, in ja, ja. 1941 geboren. Ja, ja, ja, Oorlogskind. Oorlogskind, ja. ja. Uh, u hebt een uh, andere route dan, dan uh, laten we zeggen, de, de Doorsnee-Dorpspastoor. Uh, uh, kunt u daar wat even schetsen, hoe dat nou, gegaan is? Nou, ik ben wel heel traditioneel begonnen. Na de basisschool, lagere school, ben ik dus naar het seminarie gegaan. In Zuid-Limburg. Kadier een keer. Maar er was een pater bij ons in het dorp indrukwekkende drukwekkende baard enzovoorts, weet je wel, die dan had gehoord dat ik toch wel priest wilde worden. En die werd dan, dan werd je geronseld, zo ging het. Ja. Dus ik ben naar het klein seminari vertrokken. Ik heb heel veel heimwegen gehad daar, ontzettend. Ik was nooit van huis geweest en dan moet je in één keer drie maanden weg. En in sint is ook een klein seminari, ja. waar de paard van eigenlijk eilige was. Dat is nu een anti alcohol -kliniek. Oh. To, Toen ik dat ontdekte, toen zei ik thuis van pa, is het niet goed, misschien kan ik daar wel naartoe na een jaar. Mm -hmm. Niks ervan, jongens. Het is veel te kort bij. En als je heimwee hebt, dan is het helemaal... Uh, Erg als je zo dicht bij huis zit. Als je zit. dicht bij huis zit, hè. Dus ik ben braaf. Klein seminarie gedaan, gymnasium dan. Toen twee jaar filosofie. Toen een jaar noviciaat, want het was een missieorde. Dus met een noviciaat erbij. Uh, tien maanden tegen de Franse grens aan gezeten daar. In noviciaat, internationaal, Italianen, Spanjaren, Fransen... Wat voor taal werd, frontaal, wat frontaal werd Frans. Er gesproken? Frans. En op grootse en groot seminarië Engels. Oh, ja. Want je zou naar Ghana gaan, dat is nee. Engels sprekend gebied. Nou, oh, Goorlegana. Dat dus bestaat niet meer. Nee, meer. bestaat dat niet meer? Nee. Nee. Oh nee, sorry. Oh. sorry. We hadden vroeger een comité Goorlegana, oh. daar fietsten we voor en we ja. hadden van alles op. Maar, exit. Ik exit. heb daar niet van gehoord, dat het, ja, dat is, de, toch zo het is opgehouden zo. te bestaan. Is opgehouden oh nou goed, maar goed. Dus, goed, dat, dat dus is... na jaar theologie ben ik dus... Na drie jaar telegiën ben ik dus uh, gestopt. Ik wilde niet naar de missie op dat moment. Dat zag ik niet zo zitten. Ik was 23. Ik dacht nou. werd opgevoed met het idee dat als je 24 was en je was gewijd. Dan wist je alles. Precies hoe mensen moesten leven. Ik denk, ik ben nog zo'n snotneus. Dat wil ik nog niet. Dus ik heb de overste gevraagd, maak er niet een jaartje uit. Mm -hmm. Die heeft toen gezorgd dat ik in het ziekenhuis in heerlijk terecht kwam. Heb ik opleiding gevolgd. Verpleging ziekenwagen gewerkt, maar met mijn gymnasium, met mijn filosofie en technologie was het ook wel weer een beetje zonde, zei iedereen. Ik heb intussen nog pedagogiek gedaan en moet pedagogiek op de leergang in, in uh, Sittard. Sittard. En toen ben ik uiteindelijk in Eindhoven terecht gekomen, terug naar Brabant, op het internaat van de Broeders van Liefde. Daar heb ik zes of zeven, ben ik zes of zeven jaar groepsleider geweest, uh, dat, dat houdt alles in, hè. Van, van hele... ja. Dat was vanwege die pedagogiek, eigenlijk. Ja. ja, ja. ja. Mm. Na zes, zeven jaar dacht ik, ja, die internaten, het gaat natuurlijk ook op den duur ter ziele. Ik wil toch nog priester worden. In de tussentijd was mijn vader ernstig ziek uh, geworden, in het ziekenhuis gelegen. Begeleid, dacht ik, die verpleging gaat wel, maar de begeleiding daarnaast, dat is toch niet alles. Dus als ik priester word, dan wil ik... Dat gaan doen, ziekenhuis oh, ja. mm. Toen heb ik me aangemeld bij Den Bos. Bij het bisdom. Bij het bisdom. En die zei, dat is heel goed. Het van Laro. zei, dat is heel goed. Dan moet je eerst doctoraal theologie gaan doen. Want mm. we willen hebben dat priesters die nou gewijd worden, doctoraal doctora doen. Toen ben ik naar Tilburg gegaan. De faculteit heb ik uh, wel wat langer over gedaan. Want ik was niet meer zo gewend om te studeren. Nee, maar is... ik heb wel een dagstudie gevolgd. Oh ja. Heb ik in zeven jaar doctoraal... Nee, acht jaar doctoraal theologie gedaan. De klassieke opleiding. De klassieke theologische opleiding. Op de universiteit, ja. hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm -hmm. Maar het was toen al heel... Uh, ja, toch al heel modern, moet ik zeggen, in Tilburg. Ja. Uh, men vond toen zelfs het klimaat wat links. Dus mm -hmm. toen ik terug... de Universiteit van Tilburg ook bekend om, hè? Ja, toen ja. ik terugkwam bij het bisdom... en intussen Monsieur Bluysje oh, ziek was... ja. En Montser te schuren was, die zei toen in Tilburg gestudeerd. <tututut> <tutut <tutut> dus ik moest nog maar, wij moesten met z'n drieën nog maar een tijdje naar Rome. Nou, daar voelden we weinig voor. Achteraf dacht, hadden we maar gedaan kosten van. Maar ja, goed, dat is niet gebeurd. Ik zei, nou, Montser, ga ik wel ergens anders kijken als het hier niet lukt. En toen belde niet de volgende dag al op. Intussen was ik werkzaam in het ziekenhuis in Waalwijk ah, ja. als pastoraal werker. Monster Schuur heeft mij in het ziekenhuis diaken gewijd, op 15 november 85. En in mei 86 heeft hij mij priester gewijd. Toen was ik nog steeds pastor van het ziekenhuis. Mm -hmm. ja. Maar het zat al heel vlug in de parochie ook, want er was toen al... Een, de de pastoor was te ziek, kort was Tekort was een tekort aan parochie, Dus ik ben van Lievelee van het ziekenhuis voor een groot gedeelte overgeheveld naar de parochie. Vandaar dat ik 21 jaar in Waalwijk ziekenhuispastor ben. En 18 jaar was ik bestor inmiddels in ja, Waalwijk ja. van die parochie. En deken inmiddels. Want die, die uh, combinatie was er steeds gebleven in het ja, ziekenhuis en in de parochiewerk. En ja. ik had daarbij nog een verpleeghuis, hospitium, uh, bejaardenhuis. Dus dat deed er allemaal nog... Uh, maar dat trok me ook heel erg. De, de, de zorg om de zieke medemens. Mm -hmm. Die verzorging, zeg ik... Dat gaat dan wel. techniek is allemaal heel goed. Maar gewoon een praatje maken met iemand. Of midden in de nacht zeggen van... Oh, ik heb zo moeilijk, kom eens zitten. Ja, sorry, maar ik heb weinig tijd. Mm -hmm. En ook weinig mensen kunnen dat ook echt. Ja, hè? daarom. Het is niet alleen tijd. Nee, die, die kunnen dat niet. En die ontwijken ja. dan ook een moeilijke ja. vraag. Hè? Is, ja. Ja, ja. Daar hebben we het een andere keer wel over dan, weet ja. je want Dan is de vraag al voorbij. Ja. Ja, ja. Dus dat... Is me bij vertrekken en met name in de tijd dat ik inderdaad in 1976 is mijn vader gestorven, dat is de aanleiding geweest eigenlijk min of meer dat ik denk van het internaat weg, ik wil die kant uit en dan met, met name het ziekenhuis ziekenhuispastoraal. Ja. Uh, ik heb het niet zelf gehoord, maar gelezen, maar deken Brouwers, de deken van Tilburg-Golen zou gezegd hebben bij de installatie, uh, jullie krijgen hier in Golen een verpleger als, als pastoor. Heeft hij dat zo gezegd? Nee, nee. heeft hij niet zo gezegd. Oh. Hij heeft me wel een beetje uitgeduid... omdat een collega van mij is geweest in Waalwijk. Oh, ja. Ja, ja. Hij was de deken van Waalwijk, en pastoor in Waalwijk... en ik was aan de andere kant pastoor, dus hij kende mij goed. Ja. Dus dat heeft hij niet gezegd. Nee, heeft wat, wel... heeft, wat heeft hij dan wel gezegd? Nee, je bent in de war, moet ik zeggen... met mijn opvolger in Waalwijk, die gekomen is... die uh, collega van Roosmalen, ja. die heeft bij zijn eerste viering in de Sint-Jan, waar ik dus was, gezegd... Jullie hebben al tijd een ziekenhuispastoor gehad. Iemand, maar nu krijg je een pastoor... die midden tussen de mens staat, een echte pastoor. Oh, oh, oh, dan heb ik dat maar helemaal ik verkeerd. Ik wil niet u complimenteren ja. met het feit... dat u zoveelzijdig leven heeft gehad. Ja, daarom. En <laughs> maar dat was dus kennelijk toen niet voor hem. Stel mensen ook meteen de kerk uit, toen oh, ik dat zei. Want ik ben natuurlijk 18 jaar pastoor geweest. Ja. Ik heb heel Waalwijk... Af en toe bestreken op alle mogelijke gebieden. Ja. En hij zei dus: hij benadrukt dat ik alleen maar ziekenhuispastor was geweest. En daar was ik dus de laatste jaren nog een uur of acht in de week. En de rest was ik dus pastoor van de Parochie. Ja. Ja. Dus dat. Pastoor Brouwers heeft wel en gerefereerd, natuurlijk, dat ik ook ziekenhuispastor was. Maar ja. die heeft mij niet een. Uh, een verpleger, verpleger genoemd. Nee nee nee. nee, nee, nee. Ik kan die me dat niet erg herinneren. Ik ben erg liefdevol, hè? Nee, dat, was, nee, dat is ook niet heb ik het, mijn collega ook niet in dank afgenomen. Nee, dat kunnen wij er ons... veel mensen met mij. veel mensen met mij. Dat moet je niet. Je moet nee. je voorganger... Uh, als je niks goed zo over kunt zeggen... dan moet je het gewoon laten. Ja. ja, ja maar dat de, heeft je dus niet gedaan. Hij heeft daar een hele rare binnenkomen gehad. Inderdaad, daar, daar stonden de kranten enkele dagen vol van. Ja. Uh, jouw voorgangers, ken je die? Paul Jansen en, en uh, Albert Piren? Die ken ik omdat ik weet wie het zijn, maar verder kende ik ze niet. Nee, nee, nee. nee ik ze niet. Ik wist nee. wie het al wie peren was. Ik ja. ben er wel eens geweest toen nog studenten hierboven had wonen, want die studeerde op de faculteit. Oh ja, oh, ja. Er zijn intussen een paar collega's geworden, maar dan aan het Bismarck-Breda. Ja. En uh, Paul Jansen kende ik verder ook niet, alleen als ik hem ontmoet in, uh, in de bos oh, ja. bij bijeenkomst, ja. dus ja. verder niet. Ja. Ja. Nee. En Gerard Jansen. Die kende ik ook niet. Ook niet. Die ken ik ook maar niet. Maar die heeft ook een ziekenhuisachtig op wel, ja. hè? toen hij terugkwam uit de missie, ja. een, een, een periode waarin hij nog geen employ had, dat deed ik bij gezegd, je kunt of uh, het ziekenhuis doen, of je kunt, nog een, had nog een alternatief, zolang dat je dus niet nog geen persoon kon zijn hier, zei, dan kies ik het ziekenhuis. Ja. Dus hij ja. heeft twee steden ziekenhuis, Tilburg, Maria Ziekenhuis vroeger, ja. heeft je pastoraat het ziekenhuis gedaan. Ja. Nou ja, ik vind het toch ook wel een hele mooie invalshoek inderdaad... vanuit, vanuit die bekommernis en die zorg. Ja, en ook, want tenminste, zoals ik mij van vroeger moet ik er wel bij zeggen herinneren... was er ook niet iedere priester die langs je kwam, thuis of anderszins... die überhaupt ergens een beetje meer over kon praten dan superoppervlakkig. En dan denk ik, als je zo'n achtergrond hebt, dat dat toch meer invalshoeken biedt om ja, en ook, het gesprek aan te gaan. Ook natuurlijk de worsteling, ik bedoel, het is niet vanzelf gegaan... ook niet toen ik weer priester wilde worden. Dat was ik denk 33, 34 nu hier. De worsteling, wil ik dat nou? Of wil ik dat niet? Ja. Je snijdt een heleboel wegen af. Heel boel, en ik ben iemand die heel moeilijk tegen alleen zijn kan... dus dat is natuurlijk toch al een moeilijk punt... Als je ook nog kiest voor de, voor de priesterschap. Ja. Dat is een hele worsteling geweest moet ik zeggen. Daarom was ook mijn uh, lijfspreuk, om zo te zeggen, bij mijn wijding. Uit de profeet Jeremia. Heer, hier ben ik. U was mij te sterk af. Zo de trant van, ja. ja. ja oh, ik ik moest het toch wel doen. Ik moest het doen. Ja. Als ik de andere kant koos, dan zou ik dit steeds blijven strijden. Had ik dit. Misschien hmm. doet het aan de andere kant ook wel een beetje. Maar ik ben hier heel gelukkig in. Ja. In die keuze. Maar het heeft wel heel wat kruim gekost. En ik heb gelukkig mensen om me heen gehad die me daarin, waar ik terecht kom, die ja. me daarin uh, konden helpen. Maar ja. als je het hebt over, uh, ja, het is een eenzame positie, het celibataire leven, maar dan, dan is een, het, het reguliere, de, de, de, de gemeenschap van... van, van ...van uh, paters uh, is in principe nog, nog wel wat gezelliger... Of, ...of dat is een soort gemeenschapsleven... Wat, ...wat de zogenaamde wereldheren niet kennen. Lag het dan niet voor de hand om, om, om eerder toch bij, bij paters uh, ja, te keren? Ja, ik heb geprobeerd om terug te komen in de eerste instantie bij... ...waar ik dus geweest was, ja. bij die paters... ...van ja. Kadir en Keren, zoals mm -hmm. genoemd werd. Maar dan moest ik alsnog eventueel onverwijld naar de missie vertrekken... ...als oh. de hoofdstad wilde, maar oh. dat wilde ik niet. Ah, zo. Ik ja. wil, en dat was een van de voorwaarden. Het had best kans dat ik niet hoefde... maar in, je moest Als een principe, principebereidheid tonen. Mm -hmm. En uh, ja, bij een, bij, een, bij een van de strenge orde... waar ik niet klooster uit mag of zo... dat uh, <laughs> was aan mij niet bestaan. Dat ik was me. aan mij maar, niet besteed. En waarom echt geen missie? Eerst plaats heb ik zo ontzettend geleden... met het heimwee op een klein seminarie... Mm. dat ik denk, dat, dat red ik misschien niet. Tweede plaats is mijn moeder in de tijd, toen ik daar op zit... die heeft er zoveel moeite mee gehad. En mijn moeder is er nog steeds gelukkig. Die is hm. 93. Oh. Zo. Ik denk, dat doe ik er ook niet aan. Omdat, omdat, dus dat is een reden. Bovendien vond ik dat ik hier net zo hard nodig was als in de missie. Ja, dat is me ook. Uh, er is, er lijkt dat, is ook. Natuurlijk, dat wil ik helemaal niet de originele in zijn... maar dat is al zo vaak gezegd... dat dat, uh, Oh, ik geloof zelfs vanuit Rome... verklaart Nederland als missieland eigenlijk... Uh, is, is Nederland, is onze geseculariseerde maatschappij ook, ook missieland? Is het niet? Het is ook. ook ja. Daar dat we ook natuurlijk al men priesters importeert. Hè? Poolse priesters, Filipijnen, twee of drie in ons bisdom, ja. Filipijnse priesters, iemand uit Vietnam. Dus we hebben toch al verschillende die dan naar hier toe komen. Hè? Dat ja. ze daar nog. Wat is missie? Wat is missie? Dus dat, dat is helemaal niet meer zo, zo strikt te scheiden, te onderscheiden. Nee. Nee. Bovendien is het natuurlijk een heel andere opvatting van missie... als vroeger ook in de missiegebieden. Ja. Vroeger ja. was het dus echt zieltjes winnen enzovoort. Terwijl er nu veel meer een maatschappelijke opvoeding, beweging... of ja. hoe je dat emancipatie in zit, hè? Kijk, eerst mensen, denk ik, dan een menswaardig bestaan geven. En dan kun je daarnaast... Maar vroeger was het, als je ze maar bekeerd had... Dat, dat was het was belangrijkste. Nee, het ja. eerst een menswaardig bestaan... Ja. En dat geloof moet dan gewoon ingeplant zijn in je gewone dagelijkse leven. Trouwens, dan moet niet ja. alleen daar, maar hier ook. En anders heeft het weinig... Uh... Behartenswaardige een woorden waar we misschien eventjes over kunnen mijmeren. Uh, onder het genot van een stukje muziek. Ik heb iets meegebracht dat waarschijnlijk niet vaak op de radio te horen is. Het heet uh, Polyfonie Korsen. Ik heb dat van uh, Gerard van de Heuvel. Gerard van de Heuvel uit Riel, die ook... Uh, Voorzitter is van de stichting Goorlijk Asnogorsk. Die heeft ja. op zijn vele reizen... is hij een keer dat, dat muziekgezelschap tegengekomen. Het komt uit Corsica. En hij was er helemaal kapot van. En hij is een fan van, van die groep. Het zijn een stuk of acht uh, mensen... die die samen uh, samenzingen. Vorig jaar heeft hij ze een keer naar, naar Tilburg gehaald. Hebben ze gezongen in het Cenakel. Ik ben daar ook bij geweest. Het klonk inderdaad geweldig om, om ze uh, live te zien. Hier moeten we het natuurlijk doen met een uh, cd'tje. We luisteren naar... Uh, ...polyfonie-korsen. Uh, en als je goed luistert... ...dan hoor je dat het een uh, Dies Irae is. En wat is een Dies Irae? Dat, dat is een klassiek Latijns gezang... ...dat gezongen wordt bij de uitvaartliturgie. Ja. Aha. Weet iedereen het ook, ja. Ja. Ik ben blij dat jij uh, dat, toch de vragen stelt. Dat uh, wat... van de toren, Dies Irae. Ja. Uh. vinden jullie het mooi heel, heel, mooi. heel mooi mooi hè ja. ooit heel zoiets gehoord nee? ooit zoiets gehoord het is het een merkwaardige uh, polyfonie die, die, die, het lijkt een beetje kruising tussen creoliaanse en arabische muziek hè? Dat, ja. dat, uh, ja. die, die halve tonen die er allemaal in zitten is heel mooi, mooi. Ja. goed uh, ja pastoor Martin van Zutphen voordat wij hier naar de studio liepen heb je me gezegd, uh, oh, studio, dat had ik een waar, we kennen ik een waar, wijk wij ook wel. Uh, vertel daar eens wat over. Nou, ik denk dat het een beetje dezelfde opzet was als hier. Als ik dan nu ook de, de inrichting zie, dan lijkt het uh, inderdaad op de studio, ook in studio Radio Maastad. En ik ben met name daar, het kwam niet zo vaak, maar met name als er iets bijzonders gebeurde, toen met het overlijden van uh, paus Johannes Pauw II ben ik geweest, toen met de keuze van de nieuwe ben ik geweest. Toen ik uh, uiteindelijk bekend had gemaakt dat ik vertrok, ben ik geweest. Dus met, op die momenten ja. wisten wel te vinden. En ik had daar uh, iemand inderdaad die ik heel goed kende, dus zodoende... Ook misschien uh, te maken gehad met het uh, omroep Pastoraat in de ziekenhuizen? Ja, maar die hebben dan eigen, die hebben een eigen omroep, hè? Ja, ja de de het... omroep. omroep. omroep. Ja. Die hebben een eigen zieke omroep. En inderdaad, die, de, een van de mensen van de techniek daar, ook van de interviewers, is begonnen met de ziekenomroep. Ja. Zit nu nog in Waalwijk, Radio Maas, maar zit ook bij de omroep Brabant, ja. Hubert Mol. Onze oh. eerste coach van de Log was, ja. kon, kwam ook van de ziekenomroep in Eindhoven. Ah, ja. Die heeft onze begintune nog verzonnen. Kijk, ja. ja dus, zoals Tarkovic. Dus, ja, die nee, onze, onze, onze nee, onze nee, niet Zoals Stakovic, oh, nee. maar... -la -la -la -la -la -la. Oh, de begin van de log. <laughs> de log. Ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, ja. Niet, niet de, de, de nee, tune nee, van ons nee, programma. Nee, die hebben wij zelf verzonnen. Ja, die verzongen. hebben wij zelf verzonnen. Ja, ja. ja. uh, overigens, er is een programma geweest, Lokale Kerk. Ook een radioprogramma hier van de lokale omroep, waar we de parochie ook wekelijks, weet jij dat Els, wekelijks een programma verzorgde? Ja. Maar dat is ter ziele gegaan. Maar dat is ter ziele gegaan, omdat de mensen die dat maakten, zo weinig respons hadden... en nooit hun team konden versterken met andere belangstellenden... dat ze het na zoveel jaar op hebben gegeven. Ah, ja. Zou dat iets zijn om, om dat weer uh, nieuw leven in te blazen? Of, of wat, wat, uh, wat vind ja, je? Je moet dan wel uh, wat enkele mensen om je heen hebben. Ook natuurlijk, als je mij beroep op mij zou doen... ik kan het ook niet alleen. En... Nee. Dan zou je toch, vanuit de kerk tenminste... Maar ja, als er vrijwilligers zijn die dat ook... Uh, we hebben vrijwilligers genoeg in de gehoor. Ja. Daar, daar ligt het ja. niet aan, hoor. Ja. Nee, je heel moet veel echt een, gro een groep, groep hebben... die hebben, bereid is om heel consequent daar ja. aan te werken. Want anders wordt het niks. Anders wordt het, nee, daarom. Nee. Nee. Moeten we maar eens rustig bekijken. Hè? Een heel ander thema wil ik even. Ja, dat ga ik je Vanmorgen, toen wij wisten dat jij kwam... en ik de krant opensloeg toen dacht ik, hé, hey, dit is toch wel wonderlijk. Vanavond zien we de bestoor... en wat lees ik als eerste? Geloven is zonde van je tijd. En dan zegt een Karin Bruurst... dat is wel een beroemde cameratier in Tilburg... Ik ben geloofloos, ik ben vrij van elke religie en spiritualiteit. Nou vond ik dat laatste, als je kamerleer bent... En, en je hebt geen spiritualiteit, dat vond ik een beetje dom. Een beetje, vond je niet? een beetje waardeloos ook. Ja, vond ik een beetje waardeloos en ja. dom. Ja. Maar een stukje verder, en dat, daar kom ik nou op... Want ik dacht er ook aan toen je zei, eigenlijk werd je geronseld. Ja. Vroeger. Hè. Er staat, ik kom uit een katholiek gezin, maar mijn moeder vervloekte de kerk... Onder meer vanwege de onderdanige rol die de kerk de vrouw toebedeelde. Nou, mijn moeder vervloekte de kerk niet, maar was uitermate kritisch. En uh, vertelde, zocht altijd grote ruzie met een huisvriend van ons een Dominicaan over dat ronsel. Ja, ja. Daar moest ik ineens weer aan denken. Oh, ja, ja, ja. <laughs> Zei altijd jullie, die jongetjes weghalen uit die dorpen, die laten jullie een mooi voetbalveld zien, en dan gaan ze. Ja. <laughs> oh, daar kon ze zich tot grote hoogte over opwinnen. Maar goed, dat is even een anekdote. Maar goed, die onderdanige rol. Van de vrouw die zit er eigenlijk nog wel erg in hè bij de kerk. Wat is uw ja, opvatting daarover? Dat lijkt me toch wel aardig. Dat om daar ligt wat er over natuurlijk een beetje aan van welke kant je het bekijkt. Als je het bekijkt vanuit het feit dat, dat een vrouw geen priester kan worden en, en ook nog geen diaken kan worden, ja dan heb je gelijk. Dan zeg je ja dat, dat, dat is een eigenlijk of uh, ongelijkheid van uh, man ja. en vrouw. Maar van de andere kant als, als ik kijk welke rol de vrouwen momenteel spelen in de kerk. op alle mogelijke gebied. als die wegvielen. <laughs> daar bleef niet zoveel over hoor. Dat bleef niet dus veel in over. In die zin, nee. het is misschien niet allemaal uh, geïnstitutionaliseerd. maar dat vind ik juist het fijne van. Zoals als je een wijding krijgt. zit je binnen het instituut-kerk. Ja. Instituut, zit je ook aan vast. kunnen ze je, je ook, ook een beetje vastpinnen. Je kunt als niet gewijden... veel vrijer daarmee omgaan. met je functie die je hebt als pastoraal werk, werkster. of... Op wat gebied ook uh, zusters tegenwoordig. Bedoel, ja. die, de, je kunt heel veel betekenen voor de kerk. Bovendien zei ik altijd... als je de geschiedenis van de kerk bekijkt... er zijn verdorie vrouwen geweest. Die hebben de kerk aardig omgeturnd. Als je... weet, Teresa van Avila... Mm -hmm. die Caranlites, die Spaanse vuren noemen wij die. <lacht> dat was verdorie... <lacht> een, die zelfs de paus in Rome... op zijn nummer, nummer heeft gezet... en gezegd heeft met Johannes van het Kruis samen... waar je nou mee bezig bent... Dat slaat nergens op. Mm -hmm. Je hebt grote figuren in de kerk als vrouw. Alleen zei ik inderdaad, als je de instituten bekijkt. en ook als je Rome bekijkt. ja, dat is een bolwerk. van, van, van uh, gezapige, zittende. oude mannen. Oude, oudere mannen, de mannen bijna. Een mannenbolwerk, ja. Dat, dan, en ook uh, in een stuk theologie. en dan vooral voor oudere theologie. heb je inderdaad ook dat die vrouw dan de onderdanige moet zijn. aan de aan de man, maar ook in alle, op alle gebieden. Hè. De vrouw is dan degene die het leven schenkt. Dat is al de belangrijkste rol. en Daar wordt dan ook alles mee, verder mee afgedaan. afgedaan. afgedaan hè. Ja. Ik moet zeggen, ik heb de theolo theologische faculteit, Tilburg gestudeerd. in de tijd leefde het feminisme heel sterk in die theologische faculteit. Mm. Dus we hebben heel wat, in de goede zin met het woord, strijd geleverd met elkaar. in onze in, in onze leraar groep. exegese. Wie? Ellen van Wolde had het nog niet hoor. Ik, oh, nee, was, nog niet. Was, uh, ik ben in 1985 uh, al afgestudeerd, oh, dus dat ja. was, oh, was er nog ja. niet. Ja. Maar onder elkaar, als, als groep, als jaargenoten, hadden we fervente dames in zitten... ...die dus inderdaad ons ook de oren wasten als wij niet goed daarmee omgingen. Ja. Die ook de professoren de oren wasten. Onder ja. andere professor of monsieur Leskroat, die toen ja, ja. in was. was. Heel ja. beroemd was, heel goed les gaf... Maar ja, ook in zijn traditie stond. Ja, en behoudend was en, en dat het die die, zo zag zitten dat die de, de vrouwen dus Dames, tot de genomen, <laughs> dat je uiteindelijk naar Leuven vertrok. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat is bekend, ja. ja. Hij voelt, ja. de grond werd hem te heet onder de voeten. Ja, dus hij ja. werd, nou, naar Leuven. Hij kon niet verzoenlijk meer. Het was ook zo, hij kon ook eigenlijk niet verschuilen meer college geven. Ja, dat is ook niet goed. Dat is ook niet goed, hè? Hij nee. nou, moet ik weer zeggen van mijn soortgenoten, dat is ook niet goed. <laughs> nee, dat is niet. Moet maar... iemand wel laten uitplaatsen? Ja, <laughs> ja. Els ja. ben je tevreden met het antwoord. Ja, ik vind ja, het wel. Een ja, aardig ja. goed antwoord. Ja. En de... ik snap ook, ik, vaak ja. is het ook wel heel belangrijk, want ik ben natuurlijk zelf ook geen man... dat je achter de schermen en zo'n beetje poep wat dingen kunt organiseren en bereiken... die je officieel, wat je net zei, niet bereiken kan. Kijk, als ik nu in Goorlen kijk, met al die vrijwilligers die er zijn... Nou, als de dames daaruit wegvielen, die ja. toch heel belangrijk, niet de liturgiegroep kijk ik maar, niet de liturgiegroep, ja. allemaal dames ja. met mij samen. Nou, die hebben dus na aanloop naar kerst en ook de kerst, dat geheel gebeuren hebben we samen zo prachtig opgebouwd. En zoveel inbrengen hebben die gehad. Ja. Nou, dat wat, is geweldig. Ja. Dat is geweldig. Vanuit het leven gegrepen zou ik bijna zeggen. En dat vind ik het belangrijk. Ja. En dan kan ik dan natuurlijk. Ook je nu. hebt toen in dat artikel in Golensbelang Belang ook uh, gezegd, uh, de parochie is, is de belangrijkste eenheid. Ja. Uh, pastoors die komen en die gaan, ja. die trekken voorbij, maar, maar de parochie die, die, die, die, die blijft. blijft. Die blijft. Waarmee je dus relativeert eigenlijk de Amstdrager. De, de, ja, de, kijk, ja. Ik, je, elke parochie heeft wel een, een, een voortrekker, een de voorganger spin. nodig. Iemand ja. die, die, die, die de zaak, om zo te zeggen, bijeenhoudt. Want anders krijg je competentiestrijden op een zeker uh, moment. van de ene voelt zich dan toch weer boven de ander. En de pastoor is uiteindelijk degene die het dan uiteindelijk moet beslissen. Ja. Maar dat kun je in de samenspraak doen. Maar je moet niet zodanig je stempel drukken op een parochie... of op een gemeenschap of op een kerkenbouw... dat als jij gaat, meteen de tijd van, van zo'n parochie weg is. De identiteit weg zou zijn of de structuur in zou zakken. Ja. Of of er geen... Nou ja, dat omdat, is. omdat jij weggaat... Dat, niemand meer, dat, dat, dat het niet gewoon doorgaat. En dan was het, gelukkig ging het hier ook gewoon door in die maanden. Ja. En daar ben ik ook voor. Dat het, dat het, ik mag, daarom is het Emmaus-model, heb ik al eens aangezegd, ook heel belangrijk. Ik mag met mensen meetrekken, hun verhalen aanhoren. Mijn verhaal natuurlijk uh, ernaast leggen. Of niet mijn verhaal, maar het verhaal van, het, van de Blijde Boodschap. Ja. En dan samen optrekken en kijken wat we daarmee kunnen doen in ja. ons leven. ja, ja Mooi. Uh, geloven is... Zonde van je tijd. Nou, ik heb het idee dat, dat uh, ook die opvattingen over geloven van... Uh, ja, ik weet het niet, buitenstaanders toch ook uh, wel, wel kakkemikkig aan het worden zijn. Hè? Ik heb hier een boekje bij me. Je hebt het uh, net over die liturgiegroep en over uh, die, die vele vrijwilligers. Het uh, boekje van uh, afgelopen zondag, gisteren, 8 januari, drie koningen, van de viering. Verzorgd onder meer door de kantorij. De kantoorij Sint-Jan onder leiding van Von Smits. Die zit aan de piano en die begeleidt het koor. En dan zijn er toch interessante teksten als je naar kijkt. En daar zouden menig kritiekus, menig buitenstaander toch vreemd van opkijken en uh, zeggen... Hey, kijk, wordt dat zo gezegd? Wordt dat zo? Um, als ik hier aan. bijvoorbeeld op bladzijde 14 neem... In hem zou u... Genade verschenen zijn, uw mildheid en uw trouw. In hem zou voorgoed aan het licht gekomen zijn hoe gij bestaat, weerloos en zelfeloos, dienaar van mensen. Ik vind het een prachtig stukje tekst. En dan valt mij in eerste instantie op dat daar staat In hem zou uw genade zijn verschenen. Het is een soort vanuit een distantie, vanuit een soort afstand. Ik geloof dat ik geloof. Hier wordt niet zomaar, hoe heet dat, uh, ja, keihard geloofd. Um, waar, waar die cabaretieren van zegt... geloven is zonder, zonder van je tijd. Nee, hier wordt op een moderne wijze... ook, ook nog wel wat twijfel bij gemengd. En, en is dat niet zo? Als je... Ja, is ook, is ook. kijk Alle statements... gewoon zeggen, zo is het. En niet anders. En wij hebben de waarheid in pacht. En jammer, als je daar niet in gelooft... dan val je er maar af. Ja. Voor mij is dat voorbij, moet ik zeggen. Mm. Samen zoekend... En ik moet zeggen, de persoon van Jezus Christus is voor mij de grote inspiratiebron. Daar vind ik het ook. Mm. Daar vind ik het ook. Maar dat wil niet zeggen dat, dat, elk, dat ik elk ander daarmee om de oren moet slaan. Nee. Of daarmee moet overtuigen. Ja. Je kunt In hem zou verschenen zijn. Ja. Dat geloof ik. Mm -hmm. dat, maar, kijk wat je ermee kunt doen. Kijk wat je ermee kunt doen. En, uh, ja. Ik rijk je wat aan. Mm -hmm. Ik rijk je een, een tekst aan om... Te bezinnen. Het als zijn je, geen wiskundige als, zekerheden nee. en geen, geen axiomas. Als je zoekende bent, ja. misschien heb je hier iets aan. Ja. Als je zoekt naar zin, misschien heb je hier iets aan. Ja. Maar als je zegt, dit is het, dit moet je geloven, dan zeg je... Daar voel ik niks bij, nee. daar kan ik niks bij voorstellen nee. en dan haken ze af. Een moderne mens moet niet gezegd krijgen, dit moet je geloven. Dat, nee. dat, dat, dat, dat, dat nee. die helemaal niks van weten. Je dat kunt ik... trouwens mensen niet nee. overtuigen... Nee. Door maar te praten en nee. nou, nou geloven ze. Door als een aanbeeld, nee. te hamer op een aanbeeld. Nee. Nog een nee. stukje uit, uit dit uh, fragment. Hier, gaat ook, uh, hier wordt ook een, een, een godsbeeld eigenlijk, uh, neergezet. En uh, daar, daar moest ik aan denken, als, als scherp contrast met, met uh, Joep van het Hek. Uh, hoe, uh, miljoenen mensen hebben naar Joep van het Hek gekeken op uh, Oudjaarsavond. En, en uh, Joep van het Hek heeft ook een godsbeeld. En dat is namelijk een godsbeeld van... De, de, de papa nog altijd die, die voor alles zorgt en, en die op heel wat zaken het laat afweten. En, en die verantwoordelijk wordt gesteld voor, voor alle rottigheid die er gebeurt. Mijn dochter vroeg, nou wat, wat, wat vind je daarvan, papa? Uh, ik zeg ja, ik moet wel lachen om Joep van Dijk. Ik vind het wel leuk hoe hij het allemaal brengt. Maar, maar zijn grotbeert is natuurlijk kinderlijk, om niet te zeggen kinderachtig. Want, want, want zoals hij, dat, zoals hij dat, uh, daar, daar God alles verantwoordelijk voor, voor, voor houdt voor, voor veel rottigheid waar we zelf uh, schuld hadden, dat ja. is natuurlijk kinderachtig om dat te doen. Maar um, dat is toch nog altijd dat beeld van de almachtige God die aan alle touwtjes trekt. En hier staat, hoe gij bestaat, weerloos en zelfeloos, dienaar van mensen, dat is toch een totaal ander beeld. Ik denk dat dat vele onkerkelijke daarvan op zouden kijken. Dat, ja. dat, dat het zo wordt, wordt omschreven. Kijk, almachtige God. Dat, als die tekst in mijn uh, gebeden voorkomt... dan uh, verander ik dat. Oh, vertel. Nee, dan, dan zei ik liefdevolle God. barmhartige God. Dat vind ik termen waarmee ik uit de weg kan. Maar almachtig, alwetend, al nog wat. Dat is zo hoog, dat is zo ver weg... Maar liefdevolle God, barmhartige God... daar kan ik me iets bij voorstellen. Mm -hmm. Je hebt ook mensen die liefdevol zijn. En omdat mensen liefdevol zijn en barmhartig zijn... kan ik ook weten wat een liefdevolle God... en een barmachtige God zou kunnen zijn. Mm -hmm. ja, maar als ik een waar. almachtige God zeg... ik kom niemand tegen die almachtig is hier. Ik weet echt niet wat ik me daarmee moet voorstellen. Nee, Bush nee. misschien, of, of Poetin. Of, nee, die nou, nou, zijn niet, almachtig. Nee. niet nee. almachtig. Die zijn die dan wel heel machtig, maar, in dat. maar... Dat denken ze dan. Die zijn heel machtig, niet maar niet almachtig. Nee. Nee nee. Daarom. Nee, nee, nee, nee, En daarom zijn die termen van liefdevolle God... barmachtige God, vind ik dan... Daar kan, kan ik ook tot bidden. Dat denk ik, ja. Ik denk dat het... Nee, we, wil ik, ik wil nog één puntje aan de orde oh, stellen. Oh, dan moet je dan zeker ja. Maar ik zit Want even ik, te kijken omdat de pastoor naar de... Ja, de pastoor die moet naar de naar eerste, de, eerste de, communie. de eerste communie moet er ja. zwaar over zijn... Ja. Op, op acht uur kan hij daar binnen <laughs> Welk treden. Maar ik heb nou... Dat is dan weer toevallig dat het zo is. Maar ik neem Trouw van vandaag mee. En voor op de pagina van Trouw, op de voorpagina daar staat... In een trendy outfit... Ter communie. Er zijn een paar eerste communicantjes die daar in, in dat eh, daar op de voorpagina staan. En in de verdieping, dat is de bijlage waar, waar het gaat over eh, spirituele zaken, daar, daar hebben we een groot artikel: Communicantje op de Catwalk. Het schijnt in Heerle zo te zijn dat, dat rond deze tijd communicantjes op de Catwalk lopen, te showen. En uh, wat voor jurk, in, in wat voor jurk het beste op de eerste communie, uh, met, waar, waar ze goed mee voor de dag kunnen komen. Uh, nou zeg. Uh, nou, ik heb vanavond uh, ja. ook nog een woordje te zeggen straks <laughs> in de eerste communieavond. is de eerste ouderenavond. Ja. Dan wil ik toch inderdaad is ook wat benadrukken waar het nou eigenlijk om gaat bij de eerste communie. Dat, dat, dat het één mag, maar dat het enige is... Dan, wat heeft het dan uiteindelijk voor zin? Ja. Behalve een feest en een mountainbike en uh, weet ik wat allemaal. Een horloge. Horloge. <laughs> ja. Maar waar het eigenlijk om gaat. Wat het eigenlijk betekent om nog om de, de communie te gaan of de communie te doen. Ja. Die aspecten wil ik vanavond. Want het wordt steeds meer... Commercie. commercie. En dit gaat toch wel erg ver. Dit is een verregaande commercialisering van, van het eerste communiefeest. He? Ja. Ja. Nou, misschien vinden, vinden vaders en moeders het ook wel fijn als u vanavond zegt... Jongens, doe een beetje bescheiden beetje. aan. Ja, ja. Kunnen ons geld ook aan andere dingen gebruiken. Een mooi boek of... Uh, ja, je hebt mensen die dan in die trend hans. mee moeten. Ja. En die het eigenlijk niet kunnen betalen. Ja. Nee, dat ik vind, vond het dat wel mooi, dat meer. beeld uh, van uh, welke ster volgen we. Dat is natuurlijk een, een thema van drie koningen. Die drie koningen die gaan achter een ster aan. Welke ster volgen wij? Volgen we de ster-streepje reclame? Uh, dat, dat, is, dat is inderdaad... <laughs> <Ja>. <laughs> dat kunt u vanavond. <laughs> Ja, dat was een preek gisteren, dat is natuurlijk prachtig, de, het idee sterren, want daar zit onze maatschappij vol van, hè? Ja. het de sterren, sterren, de sterrenstatus, en we moeten een versterken. Idols. Idols, ja zeker, nou, goed, uh, ik denk dat wij uh, een uh, heel diep gesprek hebben gehad uh, Misschien vrij uniek in onze mm, uitzendingen tot dusver geholdse kringen. Maar dat kan helemaal geen kwaad. Zo, uh, zeker niet als we een stoor erbij hebben. We gaan eruit. Wij uh, zijn op FM 105.6. Zijn we in de ether. Op de kabel zitten we op 87.5. U kunt ons uh, altijd vinden. Dit programma, dit mooie programma, wordt herhaald op vrijdagavond tussen 7 en 8. En op zondagmorgen. Tussen 11 en 12. Zitten we dan niet de mis in de wielen, pastoor? Het mis duurt bij ons een uur, die is om 11 uur uit. Die is om 11 ah, ja. uur uit, dus daarna kunnen we naar Goldse Kringen luisteren. Nou, hartelijk bedankt voor je voor aanwezigheid hier. Heel graag. Kom nog eens een keer terug. Ja. Uh, Els van Kemenade bedankt. En Stefan Eikenaar, onze technicus, heel hartelijk dank. Dit was Goldse Kringen en tot de volgende week.